zo'n mooi begin van het derde en alweer de laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Je de single uh, ditmaal in uitvoering van Will to Power, Baby I Love Your Way. Blijft een geweldige single. En als je dat tegelijkertijd ook de tv aan hebt en je kijkt op de coolste baan van Nederland. En dan wordt uh, Rientje Ritsma verslagen door Valko Sandstra. Ja, dan is dat wel heel mooi toch, Albert Jan? Geweldig, die petjes hè? die aardig ja, petjes weer. Geweldig schaatsfestijn daar in Amsterdam in het Olympisch Stadion. Goed, ja, we hebben nog een vol programma, derde uur. Ja, derde uur, daarin. Uitera uiteraard gaan we weer voetballen. Uh, SW Zandt voor de rust momenteel in de wedstrijd tegen VWC... met een tussenstand van 2 tegen 1. En we gaan rond de klok van 20 over 4 weer live schakelen... met Joop van Nes voor de voortgang in de tweede helft. Verder om half vijf natuurlijk een vaste item dier van de week. en Deze week is Pebbles in de aanbieding en ze stelt zichzelf even aan u voor gedicht van de dag blijft nog een verrassing rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we ook Pit Report, nieuws uit de Pitstraat van de Formule 1. En wellicht nog even een stukje tijd voor Sportkort. En uiteraard volgen wij het WK schaatsen. Als daar nog iets van te melden is, dan zullen we u dat zeker niet achterhouden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En het kijken doe je via www.zfm-live.nl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 Why we fight? I don't know We say it hurts the most Oh, I try Staying cold But you take it personal All these firing shots And making ground It's way, way too hard, hard to call But I still yeah. Can't let you go. Go. Go, go Cause when it zaterdagmiddag toren op je eigen lokale radio ZFM. Dat was Ellen Walker, samen met uh, Noah Cyrus. En All Falls Down, zo heet deze single. Zo krijgen krijgen de pit reports met het nieuws uit Formule 1-lands. En uh, daaruit uh, valt weer heel wat te vermelden. Dat krijg je naar deze van Fine Your Cannibals. And She Drives Me Crazy. De zingel van de Final Cannibals en She Drives Me Crazy. CFM, Race Radio, Pit Report. Inmiddels bijna kwart over vier. Hier is het Formule 1-nieuws. Nieuws uit de Pitstraat. Allereerst to, uh, Toto Wolf, de manager van de Mercedes, denkt dat de Red Bull een grote fout heeft gemaakt door te kiezen voor een andere brandstof dan het fabrieksteam van Renault dat de motor van de Oostenrijkse Rijnstal produceert. Alle leveranciers zijn in staat om een uitstekende brandstof te produceren... maar je kunt het best voor dezelfde brandstof en olie kiezen... als de ontwikkelaar van de motor, al dus de teambaas van Mercedes... in gesprek met Autosport. Red Bull werkt samen met Exxon Mobile... terwijl Renault een partner is van BP Castrol. En McLaren, dat eveneens een met motoren van Franse makelaardij rijdt... heeft wel een deal met BP Castrol. Je maakt het jezelf lastig als je voor andere brandstoffen kiest... aldus dus Wolf die met Mercedes zelfs ook, euh, zelf ook enkele teams van motoren voorziet. Dan gaan we naar Sebastian Vettel. Vett Sebastian Vettel weigert zwaar te tillen aan zijn officieuze baanrecord... dat hij de afgelopen donderdag tijdens de tests in Barcelona op de klokken bracht... Ik denk dat het fout is om op dit moment naar de tijden te kijken. Dan trek je verkeerde conclusies, Al dus de Ferrari-coureur... die een tijd van 1.17.18.2 reed. De baan was vandaag ook behoorlijk snel... en bovendien volgden we een iets ander programma dan de rest. Vettel was vooral blij dat hij 188 rondjes heeft kunnen rijden. Er zijn nog een aantal zaken die we moeten verbeteren... dus het was belangrijk om veel te rijden. Qua betrouwbaarheid lijkt het me helemaal goed te zitten. We hebben geen problemen gehad. De mannen en vrouwen in de fabriek hebben uitstekend werk verricht, aldus Vettel. En tenslotte, Max, Verstappen nam, uh, nam Max Verstappens naam was afgelopen donderdag... na zijn laatste testdag terug te vinden op de twaalfde en voorlaatste plek van de tijdslijsten. Toch was de Red Bull-coureur in zijn nopjes. We wilden vandaag veel ronden rijden en uitzo uitzoeken hoe goed de race-snelheid was. Voor mijn gevoel was die in orde. Daarmee kunnen we tevreden zijn en reageren. Verstappen na afloop van de testsessie. En de 20-jarige coureur denkt dat de RB14 klaar is voor de eerste grote Grand Prix op 25 maart in Melbourne. Wat betreft betrouwbaarheid wel, maar daar ben ik blij mee. Ook ben ik tevreden met de snelheid, dus we hebben een goede uitgangspositie. Als we in de kwalificatie drie of uh, vier tiendes van secondes laten liggen... op Mercedes en Ferrari, kunnen we de in de race wellicht het gevecht met ze aangaan. Al dus verstappen. Nou, we zullen het op 25 maart in Melbourne zien en natuurlijk horen. Dat wordt vroeg. Je bent uit, uh, albert -Jan. Heel vroeg, hè? Heel vroeg. Zo even na zeven uur, dan begint oh, de race. Dus Mooie tijd. Vroeg erbij. Zo'n single van uh, eind jaren zeventig, Albert Jan, deze. Scott Fitzgerald en Yvonne Kelly. Ja, hoe kom ik daar nou op? Nou, ik lag uh, in een bedje even verderop, iets ten noorden van, uh, van Zandvoort. Ja. En op een gegeven moment uh, schoot in één keer deze plaat door mijn hoofd. Ik denk, nou, die slaan we op en die gaan we nog een keer draaien op de radio. Dus vandaar dat je hem hoorde. Yvonne Kelly en Scott Fitzgerald en If I Had Words. I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 Snake en Justin Bieber en Let Me Love You. We gaan weer naar Duitsersveld uh, live overschakelen en hier Joop Veris, de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. Joop, goedemiddag. Ja, de tweede helft is ondertussen on dus alweer 13 minuten oud. En uh, ik moet zeggen, soms het, uh, heeft waarschijnlijk wel een flink op de donder gehad van uh, Tuttier. Want uh, ze zijn nu uh, ja. wat meer op de helft van uh, VVC. Ook weer in het 16 meter gebied van VVC. En er is één kans geweest, maar die kon uh, Kastenvries opnieuw niet verzilveren. Het werd op dus de derde keer in deze wedstrijd dat hij echt de opdrugde kans niet uh, scoorde. Jammer, concentratiefries, wie zal het zeggen, ik, ik kan dat dingen er niet opleggen. Maar voorlopig uh, staat Zandvoort nog steeds 2 ervoor voor en is eigenlijk niks op dit moment van VVC. Dat uh, ja, probeert natuurlijk wel uiteindelijk einde aan de te vallen, want 2-1 is natuurlijk niet veel. Ja. Dat is te overzien. maar dat lukt niet en Zandvoort is gewoon de betere van uh, dit moment. Uh, het spel ligt nu stil. Er is een lichte blessure, maar die staat alweer op. Van VVC was geploot in dit geval, dus ook nog mag hij wel eens de bal nemen. En dat is een meter of tien in de helft van uh, SV Zandvoort. Er wordt even gewacht totdat die bal genomen gaat worden. Ja, dan komt die aan. Een uh, de hoge bal, het 16 meter gebied in. Zandvoort kan hem wegwerken, niet echt effectief, want uh, VVC is nog steeds de balbezit. En die moeten nu de bal eruit gaan halen en dan, dan weer erin te brengen waar Daan Sergouan heel makkelijk de bal op kan pakken. Verze bal van Sergouan, goed geplaatst op Naartje Berg. Berg die echt een, een crime is voor zijn tegenstanders. Die echt constant ook een ban om, om zich heen heeft hangen. En ja, dan ja, de echte gekke bewegingen. Het is ongelooflijk wat die man kan. Uh, ook de, vandaag. En uh, hij is samen met Kastje echt de beste van hetzelfde, wel Kastje natuurlijk de kansen gemist heeft. Een mooie fases daar op je de te houden, maar het staat bij veel spel. Uh, en uh, ja, het spel gaat weer de andere kant op. De spelen in de, even kijken, 60e minuut. De is nog steeds 2-1, in dit voordeel van S.V. Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Jop. En uh, straks Bésame, komen we weer bij je terug. suavemente. Besame. Besame, otra vez. Quiero sentir tus labios besando mi otra vez. Bésame, labios, suave, otra vez. Suave, Bésa, besa, suave, un poquito. Suave, suave. Besa, besa, besa, besa. Besame otro ratito. Suave. Pequeña, echate pa' ka. Dámelo. Cuando TÚ me besas, me siento en el aire. Por eso, cuando te veo, comienzo a besarte. Y SE si tienes pegas.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 Besame otra vez. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa besame otro ratito. Besame suavecito, sin prisas y con calma. Dame un beso bien profundo que me llena el alma. Dame un beso más que mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente besame, quiero sentir tus labios cuando me otra vez, suavemente secaron. Nou, we kennen deze uh, platen eigenlijk allemaal in de uitvoering van uh, Elvis Crespo. Nou, die draaiden we ditmaal niet, maar wel een andere van Swaf en minte. Dit was uh, ditmaal de uitvoering van Clash. Uh, Zo dadelijk het uh, dier van de week. En we hebben het deze week over pebbles, maar eerst deze Armin van Buren. we schakelen weer live over naar Duintjesveld. Ja, een prachtig doelpunt van echt de man mensen op dit moment. Naartje Berg, schitterende goal. Hij weet een Oh, krijg krijgt meteen een doelpunt tegen, ook nog. Ja. Oh, wacht even, dat heb ik... Laat ik eerst die eerste vertellen. Berg die ziet dat de keeper ver voor zijn Tenminste, vrienden voor zijn doel, plaatst hem prachtig in de verre hoek. Met een hele mooie kromming. En het stond toen met 3-1 voor. En nu is het 3-2 geworden. Ja. En ik eh, kan niet zeggen wat er gebeurd is. In ieder geval ja. zie ik ineens die bal uh, uh, de, de, ik zeggen, net zie ik bewegen mijn Zandvoort. en uh, juich aan de ja. tegenvonders. Dus het is 2-3 of 3-2. Ja. <coughs> ik weet niet hoe het gegaan is. En dat moet ik gaan informeren, maar voorlopig is het zo 3-2 in ieder geval nog van Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Joh. 5 geworden, tijd voor het Dier van de Week. En uh, Pebbles is deze week ons Dier van de Week. Ja, en Pebbles, Pebbles stelt zichzelf even aan ons voor. Helaas ben ik weer terug in het asiel, omdat ik niet goed alleen kan zijn. Ik ben bijna drie jaar oud en mijn naam is Pebbles. Ze vinden me hier een hele mooie hond. Ik ben lekker actief en luister goed. Ik ben sociaal met andere zelfverzekerde honden. Maar onzekere honden, daar reageer ik wat heftiger op. Want die kan ik namelijk de baas zijn. Kinderen en mensen zijn een groot feest. Ik vind alles en iedereen even leuk. Katten ben ik niet gewend in mijn eerste huis, maar mijn vorige baas had katten. En hier reageerde ik na een tijd wennen vriendelijker op. Het is wel heel belangrijk dat de katten uh, uh, honden gewend zijn. Ik lig het liefst, liefst de hele dag lekker te slapen in mijn mandje of op de bank. Als het zonnetje schijnt is dit heerlijk warm en lig ik graag in de zon. Doordat ik nog jong ben zit ik vol met energie. Ik hou van rennen en spelen. Een cursus is zeker aan te raden om de puntjes op de i te zetten... en een goede band met op te bouwen met mijn baas. Ben jij of u op zoek naar een vrolijk en actief maatje? Hoef, hoef ik niet alleen thuis te zijn uh, bij jou of heb ik een stabiele reu in huis? Uh, dan, of heb je een stabiele reu in huis en alle tijd om dit rustig op te bouwen? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En ik verblijf momenteel in het dierenthuis Kennerland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Kijk ook even op de website www.dierthuiskennemerland.nl, Want ook Pebbles verdient een thuis. Pebbles, deze week het dier van de week bij ZFM. Dus ga voor Pebbles of de andere leuke dieren naar Kennen Dierthuis aan de Kees op straat nummer 5. Hier in Zandvoort Nieuw-Noord. Over Pebbles gesproken, single uit de jaren 80. Pebbles, hier is Friends. En hey, we gaan weer naar Jan Fres voor een doelpunt. Ja, en weer aan de verkeerde kant. Jawel, het is 3-3 geworden. Mm -hmm. Ryan, uh, Ryan Lammers komt erin recht. Uh, eigenlijk in dezelfde minuut een uh, gele kaart. Mag vrij opgenomen worden. Die staat overal 4 1 en, en de nummer 8 van de VVC kan het zo hopelijk tegenaan zitten. De stand is weer gelijk in de wedstrijd tegen VVV En dat moet er nu wel eens aan gebeuren. Ja. So Hey, you. Uit de hitlijsten van dit moment, hoor de Feel in Stil, de single van Portugal, The Man. We gaan weer naar Duitjersveld uh, live schakelen. De wedstrijd, een spannende wedstrijd, even zo voor tegen VVC. Nog steeds 3-3, Joop. Ja, Rob, helaas wel. Ik, uh, anders had ik me wel gemeld. Maar uh, ik denk hier met 3-1 voor te staan en de kat in bakkie, uh, niks daarvan. Tien uh, minuten later staat het gewoon 3-3. En dat, uh, wie had dat verwacht? Iedereen die soms voor het uh, goed hart toedraagt, absoluut niet. Daar kan je nog keihard op wachten. Maar ja, hoe dit komt, ik heb geen idee. In ieder geval weer een grote kans voor Kastjesvries geweest. Die kwam in het dak van het doel terecht, dus dit telt allemaal niet. En ja, ze kunnen elkaar blijkbaar toch niet goed genoeg vinden. Of misschien is het wel de verdienste van VVC dat onder de leiding van een nieuwe trainer eh, misschien wel een wederopstanding is begonnen. Ik weet het allemaal niet. In ieder geval gaat het met sommigen niet lekker. Karsten Vries nu op het middenveld speelt eerst de Hanna aan de linkerkant. Dus de Hana kan geen kant op. En die speelt een hele lange bal naar de andere kant naar Ryan Lammers. Lammers. Die eigenlijk ervoor zorgde dat de 3-3 daar kwam door zijn gele kaart. Het was een overtreding in ieder geval. En nu haalt hij er een, een, een cornerbal uit. Een corner die genomen gaat worden door... Uh, even kijken naar het berg. Berg gaat in ieder geval naar de toe. Ja. En dan komt die bal aan. Moet natuurlijk nog even op zijn plaats gelegd worden. En uh, ja, Sandvoort uh, houdt twee mannen achterin. Drie mannen met drie kiepen erbij. En de rest staat allemaal voorin. Dan gaat die bal komen van berg. Hoog in de boel. En uh, dat is een mooie kopbal. Maar helaas <tiekt> <tiekt> uh, geen resultaat van... Uh, Kijken, Patrick Koper, de keeper van uh, FC, mag die bal gaan nemen en die maakt niet echt haast. Dus maakt, we hebben natuurlijk nog een kwartier te spelen, dus het is nog een duurde even. En uh, nou ja, dan gaat hij eindelijk die bal, uh, ja, komt die bal aan. Wat gaat er gebeuren. Kijken wie daar iets mee kan doen. Uh, daar was. Uh, Jussi Luiten. Luiten op de linkerkant uiteraard dan. Levert een diepe bal naar ja, Die komt er heel slim over de man heen. En kan er nee, bijna mee. Ja, toch nog steeds die bal in het bal bezit. En dan gaat hij weer, weer langs de andere man en gaat zoekt de hoek op daar probeert eruit te komen, uh, misschien met een voorzitter, en uh, laat hem liggen daar voor Vries die allerlei bewegingen maakt en die man weer opzij zet. De Vries naar de Haan weer. De Haan die zit nu in een 16 meter gebied. De grens van de ze van de Haan niet gaan uit halen, maar dat was mis. En dan gaat uh, in de handen van de keeper, recht in de handen van de keeper. Maar ja, dit moest heel snel gebeuren. Dit was uh, had beter verdiend. En, uh, het is niet anders. Het blijft dus 3-3. En we spelen ondertussen in de 78e minuut erop terug naar de studio. En dan kunnen we tegen het einde van de wedstrijd toch even iets steen onder meenemen, hopelijk. Nou, makkelijk.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 Put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. What your faith cologne? Just to get you a Don't be afraid to catch fish. Don't be afraid to catch these fish. Ride your cup and chase De zin van Kelvin Harris samen met Pharrell Williams Dat was inderdaad Fiels. En daarmee wordt het uh, kwart voor vijf We gaan hem doen, het gedicht van de dag Althans, Albert-Jan gaat hem doen Het gedicht van de dag Vandaag is het een mooi verhaal C'est un bon roman C'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Wat een nice mooi moment een ademloos gesprek. Niet alleen maar vlinders om ons heen. Ik weet niet wat je doet. Ik weet niet wie je bent. Maar ik voel me, ik voel me even niet alleen. Wat een goed gevoel, die speling van het lot. Ook al weet je, na een dag dat de regen alle sporen weer uit zal vegen. Het heeft toch een doel. Mijn dag kan niet kapot.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 Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien, misschien zie ik je ooit nog terug. C'est un bon roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Ik vond het een mooi verhaal, Albert-Jan. Het gedicht van de dag, een belle histoire, een mooi verhaal. En uh, ja, dat brengt ons ook meteen bij deze. Allerliefste en Paul de Leeuw. Het gedicht van de dag bij ZFM. De ziel van liefste en Padelel. Een bellistwaar, oftewel een mooi verhaal. Ja, we gaan weer voor de laatste maal vandaag schakelen met Duintjesveld. Jafres aanwezig bij de wedstrijd SOS voor tegen VVC. Vreselijk moeilijkheid. hij. zal Het is een echt verzekkelijk moeilijkheid. Net een bal die de kippen Maar Hij dreigde over de doellijn heen te gaan. is op de juiste plek, maar... Niemand kon zien of het inderdaad over die lijn was. Niemand kon het zien, de schijfhebber kon niet zien. De grensrechter stond uh, niet op de juiste hoogte. Dat is de grensrechter aan de rekening. Maar het is, een, het is toch een klukman. Het is ellende juist met die assistent schijfhebbers tegenwoordig. Uh, ze zullen niet uh, echt in voordeel van de tegenstander vlaggen. Het is begrijpelijk. Toch het zandbedrijf is zwaar. Er staat nog steeds 3-3 en de klok staat op, op de 88 minuten. minuut. Er staat nu op 89. En, en dat uh... is. Uh, uh, ja, het, het, het, het, het klopt niet. Het gaat niet lekker. Degene die de kar moeten trekken, die zijn, lopen met z'n twee voetballen. En daarvan is er eentje nog ongeluk met afwerking. En dat is dan kort de brief. Maar Duitserberg uh, uh, wordt geschaad door twee mannen. Die heeft het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. En daar gaat eigenlijk dan deze. een oh, Het gaat niet over de verdediging heen. Uh, Zandvoort is slecht in de passing. Ik zeg het gewoon keihard, slechte passing. De bal wordt regelmatig gewoon net zo goed ingeleverd van een jongen alsjeblieft ga je gang. En dat uh, ja, is fout, natuurlijk fout. Buiten spel daar, bij de middellijn. Kun je nagaan hoe, hoe ver mensen Zandvoort naar voren hebben. En hoe Zandvoort wil. Want de drijf is er wel, maar het lukt niet. Dit zijn verre verrebal, naar Maarten kan die erbij komen. Ja, die heeft hem wel. Wordt tegen het vastgehouden aan de stuk. En kan u in ieder geval in ieder geval recht in zijn ogen kijken. Gaat er voorbij. 16 meter gebied. Ja! Nee, het ligt net. Nee, het is een, een, een, een vrije schot. Uh, het been van berg werd buiten de 16 meter gebied. Al omgehaald, al weggehaald. Helemaal gelijk, het is dus geen penalty. Iedereen stond het schreeuwt op een penalty. Ja, dat is de, de westerse vader van de gedachte, natuurlijk. Maar ik denk, het gebeurt uh, 8 meter bij me vandaan, ik denk dat de scheidsrechter gelijk heeft. Berg werd niet in het 16 meter gebied neergehaald, hij komt er wel in terecht. Hij krijgt uh, een, een voet tegen zijn, tegen zijn achterste been aan. Buiten het 16 meter gebied, dus is het geen penalty. Hij mag in ieder geval wel, wel die vrije schot nemen. En ja, alles wat Zandvoort is, behalve uh, Jusje Luijten, dat staat uh, in 16 meter gebied van Zandvoort. En dat is... Ja, nu wel een penalty. En penalty. Er worden uh, twee worden neergehaald Een gele kaart Het is een penalty voor Zandvoort. En ik denk... PwC <laughs> <laughs> <tie> de is er absoluut niet mee eens. En dat kan ik me voorstellen. Jusje de A moet cool blijven, want Jusje zal hem ongetwijfeld gaan nemen. De man van de penalty's, die zich was pas keer gemist Dat was wel een hele belangrijke, maar hij heeft het toen gemist in ieder geval. En in de tweede instantie had hij die ook gemist. Dat was ook begrijpelijk. Ja. Maar goed, eh, spanning hier te top. De volgt staat op 90 minuten stil. De dus Fijf zegt die heeft de gele kaart uitgedeeld gedeeld aan de verdediger van de VVC. En de bal is op de stip, ligt op de stip. En, oh, Nijsselberg gaat het doen. Nou... Hij doet het bijna nooit. Dat mm -hmm. wil nu wel doen. Dan komt hij aan de aanloop. Ja, ja, ja. Goed, is uh, Hij stuurt de diepe hoog in. En, Ja, is vast. Yes! Hij is vast. Hij is vast. Hij is ja, met is vast. Hij is Yes! Met de man, de Hij de vast. is dat, dat, dat Hij is vast. Hij is vast. is is VVC had het echt in handen om één punt mee te nemen die ze echt hard nodig hebben. En uh, Comfort moet die drie punten hebben gewoon om het uh, gemakkelijk te houden. Oh. Daar komt de, de trainer van VVC komt het veld in. Uh, de wedstrijd is nog niet afgelopen. De schrijfzetter stuurt hem weg. En hij gaat de keer als een gek daar. En, ja, hij wordt uh, niet terecht geweest. Hij krijgt geen gele kaart en zo. Hij is oh, hey. echt op zijn hond pisnijdig. Echt pissen, pissen, pissen. ja dan wordt hem gewoon, Dat wordt hem een punt door de neus heen geboord. En ja, ik kan er niks aan doen voor puntballagwekkend. Die vijf het is goed dat hij, dat hij dat, dat, uh, rust waard, en dat is ook wel logisch. Ik denk dat hij ook dit kan uh, begrijpen. Hij gaat nu de aanvoerder van uh, VVC om te zeggen dat hij uh, de, de, de, de, de uh, uh, trainer dat hij zich rustig moet houden. Uh, uh, in ieder geval een consternatie aan alle kanten. Ja, we hebben nog een kort dag, uh, Joop, ja, wij moeten het uh, hierbij houden. Ja, ik, vind het, ik ga er niks aan doen. Ik hoop ook dat het 4-3 blijft. En dat je zei, Gert, dat was als dus de laatste jou gaat. Oké, okay, dankjewel Joop voor vandaag. En we gaan, uh, gaan inderdaad uit van een uh, winst voor SV Zandvoort... Gaan we eens even hey, kijken naar uh, collega. Collega, hallo, we zijn er weer. Hallo, hey, dat is een tijd haal, geleden, hè? Dat is inderdaad dat, ja, een hele tijd geleden. Ja, maar Fred, ja. Fred zitten ze dadelijk weer. Ja, ja, hij is er weer. Ja. Wij zijn er ook weer. Ja, ja dat uh, was verrassend inderdaad, toen ik binnenkwam. Ja. ja, ik Be denk, hé, hey, bekende gezichten Bekende gezichten, zo is het En jij bent uh, zo meteen weer bekend met Entertainment for You Wat ga je daar nu allemaal doen? Ja, vandaag houden we het uh, in ieder geval uh, ja, wat rustiger En uh, ja, we gaan in ieder geval twee artiesten bellen En dat is uh, Theodor met zijn nieuwe single Jij bent alles en Enrico gaan we ook bellen En uh, ja, laat me jou verleiden uh, Zijn uh, laatste nieuwe single Oké, okay, nou wordt een leuke uitzending Zodat ik heel veel plezier, uh, Fred Ja, dankjewel En uh, wij gaan er vandoor